King, als je het nou over een King hebt. Ja, hij komt net binnenlopen. We hebben elkaar drie weken niet gezien. Oh, dat is afzien hoor. Hij is binnen, Robert de Blok, onze favoriete nieuwslezer op de vrijdag. We gaan even afscheid van jullie nemen. maar We zijn zo terug voor een laatste uur vandaag de dag, de ochtendshow met Robert Blok live in de studio. Hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo! Een een verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl. Dit is 105. Het is 9 uur.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 oud PVV-staatssecretaris Ingrid Koenradi stapt over naar Ja 21. Ze vindt de partij van Joost Eertmans realistisch en pragmatisch. Die overstap is een bewuste keuze, zei ze bij WNL. Wat wil ik? Wat wil ik zelf? En bij welke partij uh, heb ik het uh, idee dat ik, uh, dat ik thuis zit, thuis hoor uh, en bij wie ik mijn idealen ook kan voortzetten? En dat is voor mij met ja, bij Ja 21. Koenradi werkte eerder voor Leefbaar Rotterdam, net als Eertmans. De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... praten vandaag in Genève met de Iraanse buitenlandminister Arachi. Ze willen een diplomatieke oplossing voor de oorlog tussen Iran en Israël. Israël voerde gisteravond opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het leger waren plekken waar gewerkt werd aan de ontwikkeling van kernwapens doelwit. Steeds meer bedrijven gebruiken tweestapsverificatie. Personeel en klanten moeten dan een extra code gebruiken om in te loggen. Het gebruik van het systeem is sinds 2017 verdubbeld, meldt het CBS. Vooral bij grotere bedrijven. In Hengelo in Overijssel is een politieagent gewond geraakt bij een aanrijding. Op weg naar een melding botste de politiewagen op een kruising hard op een personenauto. Daar raakten twee inzittenden gewond. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is het kind geboren van een hersendode vrouw. Zij werd begin dit jaar ernstig ziek. Omdat ze zwanger was, hield de artsen haar kunstmatig in leven... vanwege de strenge abortuswetten in de staat Georgia. De situatie van de vrouw veroorzaakte veel ophef. Haar moeder vertelde over de geboorte op de Amerikaanse televisie. Het is een heel, heel situation situatie voor mij en mijn familie. Het is gewoon we En we hebben veel emoties. En het weer nog veel zon, later meer sluierwolken en het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS journaal. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker en natuurlijk Robert Vlok. Morgen een welgemeende goedemorgen. morgen. Het zonnetje in huis. Zo wist. Ik was gisteravond in de Ziggo Dome. Oh. Ja. En daar was deze meneer. Lionel. Wow. Ja. Het is een groot Het was fantastisch. Ja. Echt genoten. Ja. En deze draaide hij uiteraard ook. En de hele boel ging uit zijn dak. Was volledig uitverkocht. Ja. En hij is vandaag 76 geworden. Hij kan nog wel, hè? Ja, hij kan nog wat. Ja. We zijn zo bij je terug. En dan gaan we vertellen wat wij het laatste uh, uur gaan doen. Maar eerst even Lionel. Dancing on the Ceiling. En dat ging er uh, hard aan toe gisteravond. Zoals al eerder gezegd, uh, 20 juni is uh, zijn geboortedag. Vandaag is hij 76 geworden. En ik realiseerde me eigenlijk een beetje dat het misschien wel uh, een laatste concert is wat ik gezien heb van hem. Dat zou zo allemaal kunnen, hè? Ja, nou ja, tenzij hij Tom Jones uh, heet, dan kan je <laughs> nog wel even doen. Die blijft ook. Die is niet dood, de knuppelen toch? Nee. Ah, ja, je kunt het wel proberen. We zitten er op, Jonker en Robert op. Hé, dat zijn wij. Ja, wat leuk. Wat leuk, hè? Ja. Het laatste uurtje van de ochtendshow. Ja, de afgelopen drie weken niet, maar we zijn weer terug, mensen. We op. De nieuwtjes zijn warm, de sfeer is er top. Zo ga je goed je weekend in. Met Rob Jonker en Robert de Blok. Ja, ja, zo is het. Ja. Hé, hey, wat fijn om je weer te zien. Nou, wat ben je ook lekker bruin op? Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Ja, dat eens, zie hè. ik. Ja, jij nee. hebt gewoon met zo'n reflectorschermpje, of was dat niet nodig? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het was ja. fantastisch ja. weer in Portugal. Ja. De Algarve, eh, als je Algarve zegt, dan denk je al heel snel aan Albuvera. Ja. En dat is het zodomegamorro ja. van Algarve. De correcte Mar van Portugal. Daar ben, daar ben ik binnen een uur weggegaan. Ja. Al gillend. Want ik zag alleen maar uh, blote, uh, uh, blote Engelse handen. Oh. Uh, halve hooligans die ja. daar de hele dag gewoon... Een beetje rood... Uh, rood uh, uh, een beetje zitten te halen. Maar de Algarve is mooi. Ken jij de Algarve? Ja, ik ben er best geweest. Nou, niet Algarve zelf. Uh, Almera, nee. maar... Oké, okay, okay, nou, het heeft uh, hele pittoreske uh, plekjes. Zilvers, loelé, uh, lagos. Prachtige kliffen, waar je met een boordwok heel mooi kan wandelen. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik was best onder indruk van de Algarve. Ik heb me daar buitengewoon goed van gemaakt. Ja. Behouden ze virus, wat ik daar heb opgelopen. <lacht> dat is iets ja. Dus ik kwam terug vorige week vrijdag. En toen dacht ik, nou ja, dinsdag moet toch gaan lukken, maar het lukte dus niet. Nee. Uh, maar ik ben er nu wel. Uh, misschien hier en daar een hoesje, uh, waarvoor mijn verontschuldiging alvast, ja. als dat gaat lukken. Uh, maar jij bent helemaal gezond? Ik, uh, ja, ja, wij zijn ook aan het snotteren thuis. Volgens mij Ach, uh, heerst het, I Ach, iedereen. Uh, ja, nou ja, dan hebben we het al ruim voordat de zomervakantie begint uh, hebben we het allemaal weer achter de rug. Dat is waar, want jij gaat wanneer met vakantie Ja, is? dat uh, over vier weken, dat is eigenlijk niet zo heel lang. We nee. moeten eigenlijk zo'n adventkalendertje maken, maar dan voor de zomervakantie, maar nee. mij. Elke keer er een chocolaatje, ja, een chocolaatje, gesmolten chocolaatje. En wa waar gaat het naartoe? Ja, dan gaan wij gewoon in de auto naar Frankrijk. Gewoon naar Frankrijk. Gewoon naar Frankrijk. Toch niet op de, bo, de, bo, <laughs> de Bonnefoy. Om een Frans bot, maar <laughs> nee. te gebruiken. Toch niet op de Bonnefoy? Nee nee, nee, nee, nee. De we hebben, we hebben huisjes op de route. Dus dat is, oh, dat uh, is, dat is helemaal is. goed. Wij houden wel van avontuur, maar niet als het onverwacht Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, ja. dat, dat gaat dan helemaal goed lukken. Dat wordt een hele mooie zomer, schat dus ik ook zo'n beetje in. Ja, dus dat gaat, dat gaat helemaal leuk. Ja. Nou, dan gaan we wel even naar. De, want we moeten natuurlijk ook ons werk doen, Robert. Zeker. Dus ik ga even naar het landelijke nieuws. En dat wil ik even graag met je delen. Minister. De ministers van buitenlandse zaken van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... die praten in Genève met de Iraanse buitenlandminister Arachi. Oh. En ze praten natuurlijk over een diplomatieke oplossing... Uh, van de oorlog tussen Iran en Israël. Heel erg rumoerig daar, ja. vind ik zelf. Ik vind het een beetje beangstigend, moet ik je heel eerlijk zeggen. Nou ja, dat is ook wel... omdat de... Amerika zich er nu mee gaat bemoeien... die gaat dan ook een beetje bommen werpen. Ja. Ben ik een beetje bang, het wordt echt... Uh, het is uh, wel, wel een huidig. kruidvat uh, waar uh, ja. iets zomaar kan ja, oplossen. ja, ja. ja. Nou, even landelijk bekijken. Uh, demissionair premier Schoof, minister Velkamp en minister Brekelmans... die gaan vanmiddag een persconferentie geven. Natuurlijk informatie over de NAVO-top volgende week. Heb jij daar zelf persoonlijk uh, nog uh, dat je denkt van... oh god, dan moet ik me opletten, problemen of wat ja, dan? Ja, ik, ik werk in, uh, in Haarlem, of in Haarlem, in, uh, in Den Haag. Ach, en, uh, deze hele week. Dus een probleem. Ja, nou ja, daar gaan we niet heen. Nee, nee. Dat, nee. Is duidelijk. Ja, dat, dat is kan duidelijk. Niet. Dingen worden gewoon helemaal afgezetten. Ja, dat is echt, echt, echt ongelooflijk. Sommige stukken kun je helemaal niet bij en uh, ja, met de auto moet je er sowieso niet heen Treinen de trein rijden geloof ik nog wel. Uh, maar, ja volgens mij wel. Ja, maar. Ja, ja. Normale... maar goed om er uh, uh, maar eens even populistisch over te zeggen, uh, per minuut 1 miljoen kost het. Oh. <lacht> ja, <denk lacht> nou, het ja dat weg. verdienen wij ook toch. Hè? Er is nu ja. alweer 5 miljoen weg. <lacht> Zo ongeveer. Ja. Nou, uh, heel apart. De ringweg A10 gaat vanavond om negen uur dicht. En dat heeft alles te maken met het festival Val op de Ring. Ja, nou, Heel apart lijkt mij dat. Zaterdag wordt het 750 jaar bestaan van Amsterdam gevierd. De ring gaat vanavond dicht. En die gaat maandagochtend om vijf uur pas weer open. Weer open. Ja. Weet je wat een leuk nieuwtje daarbij is? Vertel. Nou, je kunt dus nu alleen de oostkant dan van de ring nemen om om Amsterdam heen te komen. En dat betekent dat veel ambulances niet naar een uh, ...Amsterdams ziekenhuis kunnen. Ach, dus die wijken uit, dat is dan wel geregeld. Maar als je nou zwanger bent... Uh, ...en je bevalt... <laughs> ...dan uh, zou het zomaar kunnen... ...dat je in Haarlem of Zaandam uh, moet bevallen. Ach, nee. En dan wordt jouw kind dus een Zaandammer. Ah, en ik weet jee. uit persoonlijke ervaring... ...dat ja. heel veel Amsterdammers... ...daar uh, enorm veel problemen mee hebben. Ik, vind het, ik uh, het moet het nu al wat knippelen. Ja, ik begrijp het. Ja. Maar het grappige is wel dat heel veel Amsterdammers... ...proberen nu wat te kopen in Zaandam... ...omdat Amsterdam gewoon niet meer te betalen is. Ja, dat is waar. Dus... Ja, ja, zeg het maar. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je Amsterdammer bent dat je graag in Amsterdam geboren wil worden. Ja, dat, wil, dat blijft toch je leven lang in je paspoort ja, staan. Uh, uh, dat is dan ik zou weer zeggen, weer. dames, houdt allemaal een beetje in dit weekend. Ja. Uh, dan komt het vast allemaal weer goed. We kijken nog even naar de sport. De WK judo in Budapest. Uh, vandaag een programma is de gemengde landenwedstrijd. Ook. Ik denk dat bij mezelf gemengde landenwedstrijd. Is ja. er dan een vrouw die het tegen een man opneemt? Of nee, dat hey. zal toch niet, hè? Is het zal een groep een team zijn... Ja. met vrouwen en mannen die dan tegen andere vrouwen en mannen... Ik heb geen idee. Ja, ik ook niet. Nee. Nou, nee. Goed. Goed. Het is een gemengde landenwedstrijd, dat in ieder <lacht> geval. En de Nederlandse volleybalsters... die spelen tegen Frankrijk voor de Nation League. Ook daar is een Nation League. Je hebt een Nation League voor voetbal. Die heb je dus ook voor volleybal. Ja. kortom. <lacht> heb jij al iets wat je aan ons kwijt wil? Of zeg je, ik kom zo even bij jullie terug? Ja, nou ja, nou met die. Uh, uh, dat, uh, ja. dit, het wordt een soort uh, perfecte storm dit weekend. Want we hebben de ring. We hebben de start van de NAVO. De, uh, toeg een van de twee toegangswegen naar Zandvoort gaat dicht. Ja. En het wordt... 34 graden. Dus uh, ja, ik weet niet uh, waar uh, de Amsterdammers uh, hun verkoeling gaan zoeken. Maar dat wordt niet in Zandvoort en ook niet in de Gevelingen, want dan oh. moet je over die NAVO-top oh. heen. Dus, uh, oh. dat, uh... Ik heb wel gezien, Robert, dat er al een aantal evenementen zijn afgelast vanwege toch de stevige hitte die eraan komt. Ik denk dat dat zinvol is. Ja. We hebben al genoeg uh, voorbeelden gezien van die prachtige hardloopwet waar mensen op een gegeven moment uh, het loodje leggen. Dus ja. laten we dat vooral niet doen. Ja, gewoon goed nadenken en opletten. En uh, als het heel heet is, moet je gewoon niet de zon in en dat zeg ik ja. Morgenochtend sta ik op de golf. Ja, oh, heel goed. <laughs> Als je maar nog genoeg drinkt, dat uh, ja, vergeten mensen weer drank bij je water. Ja. petje op. Zorg dat je tegen de uh, zon beschermd bent. Heel goed. goed. Jij komt veel bij ons terug. Zeker. Gezellig. Thank <laughs> you. of de zon was dat. We kijken even naar de verkeersinformatie, want zowaar op de vrijdag is er toch iets aan de hand op de A8. Zaanstad, Assendelf, dat is mijn uh, woonstede. Richting knooppunt Zaandam. Zeven minuten sta je vast met drie kilometer. En dan hebben we het natuurlijk gehad over die A10 en dan ga ik je wel even keurig vermelden waar dat nou precies is. De problematieken van uh, de A10 die dichtgaat vanwege een festival. Dat is knooppunt Meer, knooppunt Amstel en dat is de aansluiting met de A5. Knooppunt Watergasmeer van kanten Dicht vanavond om negen uur en open op maandag weer om vijf uur. Dat is het verhaal. En dan hebben we Robert de Blok weer in de studio. Robert, ja, Robert, wat heb je voor ons? Nou, de, het gebeurt niet vaak dat uh, de naam van een uh, Haarlemmer wordt genoemd... in uh, ja. een vergadering bij de Verenigde Naties. Ja. Ja, Dan moet er wel wat gebeurd zijn natuurlijk. Dat was ook. Dat en dat was ook. Ja. ja, misschien kun je het nog herinneren, er was een journalist, een Iraanse Haarlemse journalist, eh, die werd bijna. Vermoord. Oké. Okay. Iraanse, nou ja, ik weet niet wat het dan is, een soort inlichtingendienst. Die, uh, of mensen die ingehuurd waren door ja. Iran, die, uh, die stonden al rond zijn huis. Maar gelukkig had deze man, uh, die, uh, die, uh, die verwachtte ze al. Ah. Die had allerlei camera's rond zijn huis. Dus die was in staat om uh, ja, te ontkomen en de politie uh, okay. te laten ingrijpen. Dus het is een hele ruil geworden. En VVD-Kamerlid Ulysses uh, Elian, die was op die vergadering van de Verenigde Naties. Oké. Okay. Want die waren daar om uh, Iran uh, en uh, Israël tussen te bespreken. Ja. Dus die uh, vvd kamerlid dacht, dan gaan we dit dus ook eens eventjes uh, aankaarten. Want uh, dit moet even besproken worden. Dus die heeft er een gewag van ja, gemaakt. Die heeft om het er een gewach te gewacht van te ja. Nou. En hoe reageerde Iran? Nou, die reageerde niet. <laughs> maar ook helemaal niet. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, nee. dit uh, werd totaal genegeerd en uh, zij oh. vonden alleen Israël stom. Daar wilden okay. ze het over hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, het is wel mooi dat we even aandacht aan me, ik, ik begreep dat de journalist ook uh, toch heel blij was uh, vanwege ja. de woorden. Van deze VVD-collectie. Ja. Dat er toch aandacht aan besteed is. Uh, en, en hij was ook nog, nog even flink kritisch naar het Iraanse bewind. Ja. Volgens mij. Hij had eh, nog even de maat. Ja, hij zei. Hij bedankte die Elian voor het optreden. en hij noemde de Iraanse, het Iraanse regime een. Terreurmafia. Kijk, nou, dan heb je het wel goed samen. Dan heb je het wel gezegd. Ja. Nou, wel uh, apart. Ja, ja. Toch ineens in de Verenigde Naties het woord Harlem genoemd. Dat zal niet zo 1, 2, 3 gebeuren, denk nee, ik. Nee, zeker niet. In uh, context. Helaas vanwege een uh, ja, toch wel uh, onverkwikkende aanleiding. Ja, dit is, uh, tja, we zijn wel wereldnieuws even. Hé, hey, Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel. Ja, zo zie je maar. Backers, just to be good to me. Daar zouden Iran nog eens goed naar kunnen luisteren. Just be good to me. Kijk eens, ze. Just be good to me. Nou, ik vind het een mooie slogan voor vandaag. Het is al zo'n 16, 17 graden in Haarlem. En het loopt door naar 24. En dan denk je bij jezelf, nou, dat valt allemaal mee. Maar morgen gaat het gewoon naar de 30 graden in Haarlem, jongens. Dus blijf goed smeren. Pannenploetje, petje op. Vooral voor de kaalhoofdige onder ons. Ik bedoel mezelf, ik kijk nou ja, ja, niet aan. Nee. Want hij heeft zulke mooie krullenhaar. Die kan ik er gewoon overheen. De krulvaar. Goed. Uh, Robert, wat ja. heb je voor ons? Uh, nou, de landelijk uh, is het zo dat de woninginbraken dalen. Maar niet ja. in onze regio. Oh. <laughs> ja, wat, Hebben hier, wij weer. Ja, precies. Het is hier mooi wonen blijkbaar. <laughs> uh, en de Heepstede staat zelfs op nummer 2. Daar ben je. Van de meeste woninginbraken. Jeetje. 16 ja. op de 10.000 woningen. Daar wordt ingebroken. Ja. Dat is best veel. Nou ja, je kunt natuurlijk Heepstede Bloemendaal wordt ook genoemd. Ja, ik klopt kan ja. wel voor, zoals je als crimineel denkt, nou, daar moet ik zijn. Ja, nee, die zullen wel een paar les spelen. Ja. Uh, dus wat dat betreft maar maar meer. Ja, dat vind ik dan ook weer zo apart. Haarlem ja. is wel naar beneden gegaan. Haarlem, Haarlem is naar beneden gegaan. En op nummer 1 staat dan heel verwonderlijk Oostzaan. Nou, vind je dat verwonderlijk? Ja, wat ja, woont er in Oostzaan? Kom Oost eens kijken in Oostzaan. <laughs> is de deur gewoon niet zo goed uh, op slot? <laughs> ik zou niet ja. weten, ik ben een assendelster. Ja, dus, oh, oh. Maar Oostzaan ligt wel in de buurt, kan ja. ik je vertellen. we krijgen nu uh, concurrentie. Ik oh. moet je eerlijk zeggen, Robert, ik was ook wat verbaasd. Oostzaal ja. is zo'n heel leuk lief ja, ja, misschien een vee. Uh... Maar er zijn wel veel, als ik even hardop denk... er ja. zijn wel veel uh, um, uh, uh, losstaande huizen. Ja, dus geen rijtjeshuizen. En dat geldt denk ik wel qua inbraken. Ik uh, makkelijk even omheen, even precies. In de schaduwen. Precies. Ik het lijkt houden. me wel handig, Robert, met dat prachtige weer... dat mensen natuurlijk al zijn. even naar het bakken... ik laat even de schuifdeuren openstaan. Ja. Doe dat nou niet. Nee, en uh, als je straks op vakantie gaat... dat zegt de politie ook... Zeg dan niet op Facebook. Nou jongens, ik ben over drie weken weer terug. En uh, dat iedereen ook weet dat ze drie weken de tijd hebben om jouw huis... Uh, zo, zo te ongeveer halen. wat jij uh, net gezegd hebt. Ik over vier weken graag ja, precies. Niemand Krak weet ik. waar ik woon. Maar niemand ja, weet waar je woont. Ja, ja, Ga niet vertellen. Ja, hij uh, woont uh, in de uh, Nee, gaat het ja. niet vertellen. Nee. Maar zij wel iets met een kermis en samen laten maken. Ja, ja precies. En dan rechtsaf. Goed. Dat was hem. Dat ja, was hem. Dankjewel. En natuurlijk uit de James Bond film A View to a Kill. Duran Duran. En ietsje eerder dan gepland. normaal zijn we ze echt rond de klok van half. Maar het is nou eenmaal zoals het is. Robert de Boek zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst even. Zoals wij dat noemen een commerciële pingel. Luister en huivert.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Schiphol spant een kort geding aan tegen de Belgische eigenaar... van het zonnepark langs de A9 bij Zwanenburg. De luchthaven vindt dat het overleggen over de hinderlijke weerkaatsing... van die zonnepanelen te traag verloopt. Tot er een oplossing is gevonden, blijft de polderbaan op zonnige dagen... deels gesloten en daardoor moet de luchthaven andere banen gebruiken... wat leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. En de toekomst van het houtfestival in Haarlem is onzeker. De gemeente wil geen vaste subsidie toezeggen... voor de periode 2026-2028. En daarmee vallen ook evenementen als de Stripdagen en de Big Sing... buiten de gegarandeerde regeling. Zij moeten allemaal opnieuw meedingen in een algemene subsidieronde. Door die onzekerheid overweegt de organisatie van het houtfestival... de stekker eruit te trekken. De financiële risico's zijn volgens hen zonder subsidies veel te hoog. En Bloemendaal heeft opnieuw de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van Nederland. 923.000 euro per woning, ondanks uh, ja, een bescheiden stijging van 2,1 procent. Vooral huizen tussen 1 en 1,5 miljoen zijn schaars en populair. Ook omliggende gemeenten zoals Haarlem en Heemstede laten hoge woningwaarden zien. Maar volgens makelaars blijft Bloemendaal door de combinatie van rust, natuur en ligging bijzonder gewild strandtent-eigenaren in Zandvoort zien hun inkomsten dit weekend flink slinken. Door spoorwerkzaamheden tussen Zandvoort en Haarlem en een afgesloten Zandvoortse laan... is het voor badgasten een ingewikkelde opgave om de Zandvoortse kust te bereiken. En dat zorgt vooral binnen de horeca voor veel frustratie. En met de voorspelde 34 graden lijkt een verkeersinfarct in de maak. De burgemeester van Zandvoort raadt een bezoek echter niet af. Hij raadt aan om een OV-fiets te huren. En dan nog het weer. De zon schijnt dus flink en het blijft droog. Verder wordt het warm, er komt vochtige lucht aan... en de temperatuur loopt op naar 29 tot 31 graden. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-staatssecretaris Ingrid Koenradi stapt over van de PVV naar ja 21. Het was al bekend dat ze niet verder wilden met de partij van Wilders. Op de kieslijst krijgt Koenradi de plek achter Joost Eertmans. Steeds meer bedrijven gebruiken tweestapsverificatie. Personeel en klanten moeten dan een extra code gebruiken om in te loggen. Het gebruik van het systeem is sinds 2017 verdubbeld. Een nieuwe gein kampt weer met overlast van de eikenprocessierups. In de Utrechtse gemeente zijn 400 rupsennesten geteld. De eikenprocessierupsen waren een paar jaar weg... en volgens deskundigen zaten ze onder de grond. En het weer heeft veel zon, later meer sluierwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit is er de hart van de ANWB. De a 8 Zaanstad richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Assen en Delft en, en Zaandam Door een kapotte vrachtwagen is de rijst ook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl Dankjewel Robert, voor het Haarlem 105 Nieuws. Geweldig. je bent er straks om half weer, hè? Zeker. Zeker man. Ja, de hele dag. De hele dag. Maar zonder goede morgen, Rob. hebben eruit.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 Even fijn bezig zijn, opidombirom. Even fijn bezig zijn, opidombidom. Even fijn bezig zijn, ombiedombidom. Even fijn bezig zijn, ombiedombirom. Even fijn bezig zijn, omidombirom. Even fijn bezig zijn, opidonbirom. And I never had someone to come on, ooh, nah I'm so used to shit, love only left me alone But I'm at one with the silence I found peace in your vibes Can't show me there's no point in trying I'm at one, and I've been quiet for too long In your body, can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. Uh, I found peace in your body, can't show me there's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 Let us all I'm not Geluid van Zandvoort En nu even geen rust aan de kust Dit is ZFM